Christian Bonnebakker met het West journaal De Griekse premier Tsipras wil orde op zaken stellen bij de bouw van woningen. Nu worden veel bouwvoorschriften genegeerd, waardoor bij de bosbranden van afgelopen maandag zeker 87 doden vielen. Veel huizen stonden dicht op elkaar in bosrijk gebied zonder goede vluchtwegen. Tsipras zegt dat hij volledig politiek verantwoordelijk is voor de tragedie en wil daarom met een plan van aanpak komen. Nog altijd is een onbekend aantal mensen na de bosbranden vermist. De Griekse politie vraagt hun familieleden om DNA af te staan, zodat slachtoffers sneller kunnen worden geïdentificeerd. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten dat ze morgen tijdens regenbuien extra voorzichtig moeten zijn. Het kan dan glad worden. Doordat het op de meeste plaatsen lang niet heeft geregend, liggen veel vuilresten zoals rubber en olie op het wegdek. Als die zich met het regenwater vermengen, kan een spekglade laag ontstaan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede duel op het WK in Londen met gemak gewonnen. Ze versloegen China met 7-1. Het duel lag twintig minuten stil vanwege een onweersbui. De hockeysters wonnen afgelopen zondag al met 7-0 van Zuid-Korea. Oranje strijdt komende zondag tegen Italië om de groepswinst die een plaats in de kwartfinale oplevert. In Nederland is een totale maansverduistering te zien. De maan staat helemaal in de schaduw van de aarde... en kleurt rood door het beetje zonlicht... dat nog via de dampkring op de maan terechtkomt. De verduistering begon een half uur geleden... maar toen was de maan hier nog niet boven de horizon. Rond half elf is het fenomeen het best te zien. Dan is de zogenoemde bloedmaan in het zuidoosten boven de horizon te zien. Om kwart over elf is de maansverduistering voorbij. Het weer, het wordt een tropennacht met minima boven de 20 graden. Alleen in Zeeland kan nog een bui vallen... Morgen trekt een storing van zuidwest naar noordoost over het land. Er vallen dan buien, mogelijk met onweer. Voor de buien uit kan het in het oosten nog 28 tot 30 graden worden. Smiddags klaart het op, en dan is het 23 tot 26 graden, dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM! ZFM! Met nu zie het! To flow, yo, for the words I speak. Rap is weak, so I teach and I reach. A positive vibe, a way of life is how I'm living. To get hype to the river, KLF is the crew, you're here, yeah. Design a vibe, I just won't fear. Back to react, enough is enough. Let me ask you a question. What time is love? What time is love? So here is what you've been after. I make you shake to, break you take to. Right in the path of what they call the moon move. move. KOS, boy we come rough. Bring the break. What time is love? What time is love? It's love.